Middernacht, het is zondag 30 oktober, René van Brakel met het NOS-journaal. In Bosnië en Servië zijn mogelijk medeplichtigen opgepakt... van de man die gisteren de Amerikaanse ambassade in Sarajevo onder vuur nam.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 Vannacht komt er een eind aan de zomertijd. Om drie uur wordt de klok een uur teruggezet. Dat leidt ertoe dat het ochtends eerder licht wordt en s'avonds vroeger donker. In het laatste weekend van maart wordt de zomertijd weer ingevoerd.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 Tot zover het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Kerenzijde en Euromond, twee kilometer. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsberg en Velendaal West. Ook twee komt door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week interview ik iemand die hier in een kamer even tot zichzelf mag komen. Maar deze man die we deze week hebben, is eigenlijk iemand die zich vooral ontspant als hij op de motor zit. En ontspanning heeft hij waarschijnlijk heel veel nodig. Want afgelopen week was een. Ja, een enorm hectische week voor hem. Hij is Europarlementariër voor het CDA. En de afgelopen week speelde er veel in Brussel. Maar vandaag was dan ook nog het CDA-congres. Dus ik ben benieuwd wat de toestand is van Wim van der Kamp. En hij zit hier achter kamer 108. Achter de deur van kamer 108 waar ik net op klop. Misschien slaapt hij al. Oh nee, de deur gaat open. Kijk. Een bijzonder goede avond. Goede avond. Ik ben Patrick. Ik ben Wim van der Kamp. Nou. Van harte welkom. Nou, dank u wel. Bent u op de motor eigenlijk? Nee, nee, nee, nee. Ik ben uh, keurig met uh, een taxi. Ja? En waarom niet op de motor? Uh, omdat er alcohol in het spel is. Oh. En uh, ja, ik vind het al een beetje laat hoor. Na, na zo'n week uh, werken... Weet ik niet of ik nog fris genoeg ben om uh, motor te rijden. Maar er moest even wat alcohol in om het uh, uh, CDA-congres weg te spoelen? Nee hoor, nee, nee, nee. Oh, nee, nee. Nee, maar goed, je, je drinkt uh, na het congres uh, een piltje. Nou, ik heb thuis nog even voor het eten een glaasje pocht uh, gedronken. Lekker. En... Uh, ik heb net bij de voorbereiding nog een biertje op, dus ja, dan moet je toch van de motor afblijven. Maar kan u mij even beschrijven het gevoel als u op de motor zit? Uh, ja, kijk, <coughs> ik kan dat niet in één zin uitleggen. Uh, ik ben de hele week ben ik met mensen aan het praten. En vooral in de dienstverlenende sfeer. Ja meneer, nee mevrouw, ga me voor u uitzoeken mevrouw. Ik zal die bellen, ik zal dat vragen. Ik zal nog even contact opnemen met Den Haag. En zaterdags, dan hoef ik dat allemaal niet. En dan zit ik alleen op dat ding met mijn helm op. En dan ben ik helemaal met mezelf en geen telefoon. En dan gaat het er dus om om die motor... met een behoorlijke snelheid veilig op de weg te houden. Natuurlijk, motorrijders praten veel. Dus er is voortdurend koffie en uh, babbel de babbel. Maar het mooie van dat motorrijden is het verschil met de week. He, dus vijf dagen hard werken, politiek uh, altijd beleefd. En zaterdags mag je gewoon toch uh, ja, meer jezelf zijn, Wim van de Kamp. En pu hoe is dat dan als Wim van den Kamp, de pure Wim van de Kamp, ja. op die motor zit? Ja, gewoon... Ik bedoel, uh, het, het is zo uh, inspannend. Hè? Je moet ontzettend goed opletten, want je bent kwetsbaar. Uh, vooral, ja, ik merk toch dat je wat ouder uh, wordt. Dus het is... Het, het, maar is het lekker? Het... Ja, lekker, dat... Ja, nee, ik weet niet of het lekker... Ja, lekker, dat vind ik zo'n vies woord. Ja, dat vind ik zo'n raar woord. Uh, nee, het is gewoon een, een goed gevoel. Uh, spannend. Het, het is ook een beetje gevaarlijk natuurlijk. Het, hey, lijkt, het, het maakt je hoofd schoon. Het lijkt heel erg op het uh, CDA-congres. Nou... Een oh. beetje uh, spannend... Ja, moeilijk. Nee. Ja, nee, maar dat is, dat, dat is toch anders. Uh, kijk, je moet niet vergeten: wij als, uh, als gekozen volksvertegenwoordigers, wij zijn uh, op dat congres aanwezig, maar we zijn eigenlijk ook een beetje gast. Want het is toch vooral het partijbestuur en de partijvoorzitter... en de fractievoorzitter en, en de vicepremier die het werk doen. Nee, maar goed, ik las uw tweet en u had uh, getwitterd van... ja, ik ga er toch een beetje met buikpijn ja, heen. Ja, ik, ik was ontzettend bang. Uh, ook omdat ik onze achterban uh, vrij goed ken. En ik, ik merk gewoon dat er heel veel CDA-mensen zijn... die zich met die, met die jonge Mauro uh, identificeren. Maar waar bent u dan bang voor? Nou, ik was eigenlijk een beetje bang dat we de hele dag over Mauro zouden praten. En dat we de, uh, de volgende week, bij wijze van spreken... weer voor een andere jongen of meisje zouden zitten. Hey, kijk, uh, het is, uh, wat een beetje het moeilijke is in ons vak... Uh, nou ja, dat, dat, dat, Je hoorde dat gisteravond Henk Bleker ook uitleggen bij, uh, bij Paul Witteman. We hebben regels en die proberen we zo netjes mogelijk uh, toe te passen. Maar ja, als dan zo'n individueel gezicht een, een gezicht krijgt, en er komen een pleegmoeder bij, en een vader, en een voetbalteam, en mijn Limburgse collega's die zich al hadden uitgesproken voor, uh, voor Mauro, dan, ja, dan, krijgt het een, dan wordt het een heel raar congres. En wat ze vroeger bij de P van de A zeiden: congressen kopen geen straaljagers. Ja, zo leveren CDA-congressen geen verblijfsvergunningen af. En daar was ik een beetje bang voor, maar dat is ontzettend goed verlopen. Het, was, ja, het journaal was ook een beetje teleurgesteld, zag ik om acht uur. Uh, er is gewoon op een hele nette manier uh, over gediscussieerd. De fractie heeft een boodschap uh, meegekregen. En uh, ja, ik vond het uh, uiteindelijk een prima dag. Nou, dat, uh, die prima dag gaan we natuurlijk uitvoerig bespreken. Maar laat ik u eerst wat te drinken aanbieden. Want ja, ja. het is natuurlijk toch ook een dorstige dag geweest, neem ik aan. Ja. Praten leidt altijd... Wat, tot, wat is uw rol nog op zo'n congres, u als Europarlementariër? Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die komen vragen... hoe het verder gaat met de euro. Uh, maar ook, uh, ja, de meeste mensen kennen mij nog als Tweede Kamerlid. Dus ook uh, de vraag van, hoe bevalt het je eigenlijk in, uh, in Europa? Is de stap niet te groot of te klein? En, en zo'n congres is voor uh, die 1400 uh, CDA-leden natuurlijk ook de gelegenheid om hun volksvertegenwoordigers te ontmoeten. Dus u bent daar heel de tijd ook weer aan het praten en veel mensen ontmoeten? Heel, heel de tijd. Ik denk dat ik, denk dat ik wel, wel 150 mensen heb gesproken. Nou, dan ben u vast en zeker dorstig. Nou, ik heb wel een glaasje water, hoor. Uh, nee, wat kan ik u te drinken aanbieden, eigenlijk? Een glaasje rode wijn, alsjeblieft. Een glaasje rode wijn, dat zal ik zeven bestellen. Goedenavond, u. Ja, een bijzonder goede avond met Patrick van Kamer 108. Ik wil graag een uh, rode wijn en een uh, fluitje alsjeblieft. Een rode wijn en een fluitje, komt eraan. Ja. Um, ja, u, we hadden het al over Europa. U uh, uh, woont nu half in Brussel, daar ligt uw werk... En uh, we hebben natuurlijk ook over het uh, congres al gehad. Dus ik ben op zoek gegaan naar een plaat. En ik ga hem er eigenlijk gewoon direct uh, ingooien. Want het is een plaat die eigenlijk gemaakt is door een, een man die lang in Brussel heeft gewoond. Het is een Belg. Uh, er zit een uh, klein stukje uh, Frans in. Maar ik neem aan dat uw Frans toch al redelijk uh, goed gevorderd is. Dat u dat misschien zo meteen kan uh, vertalen. Mon français staat en développement. Hé, he. hey, trebje Dus ik zou zeggen, uh, wij gaan luisteren naar een plaat van uh, Raymond van het Groene Water. Oh, en kijk ik hoop aan. dat u hem uh, toepasselijk vindt. En nu weer wat uh, vrijblijvend... Ben ik geen beest, ik heb geen steen in mijn hart, en ik ben niet ziek van geest, nee. Ik speel dit lied voor een zwarte kameraad, die weet wat warmte is, en waar het leven om gaat. Dit was de, trageer, de mon ami. Het is geen Marokkaan die je zo nodig met een bende in elkaar moet slaan. Het enige wat rest met een beetje geweten is samen dansen, drinken, zingen, eten. Marzé, Marzé. dit als is. Ze zijn slecht, ze weet van niets, maar ze heeft het toch maar even gezegd. En ze zegt ook, mijn dochter komt niet in huis. Met zo'n vreemde, vreemde luis. Maar ik zeg u, zij zijn oké, okay, wij zijn oké. Okay. Blank of zwart of geel of paars. Wie zit er nu mee? Ik zie: zij zijn oké, okay, wij zijn oké. Okay. Blank of zwart of geel gestreept. Alleen een ezel zit er mee. Nee, de man. Yeah. Dat was Bertus Borgers op de saxofoon. Maar natuurlijk was het Raymond van het Goede Woud... met Le zijn mon ami. En dan mag u, meneer Wim van der Kamp, dat even vertalen. De vreemdeling, hij is mijn vriend. Kijk, en dan komen we al snel uit bij de vraag... moet Mauro blijven of niet? Eh... Um... Het ja, is een gesloten vraag, hè? dus dat kan alleen maar ja of nee op beantwoord worden. Ja, maar goed, dat bepaal ik altijd zelf <lacht> nog. <lacht> nee, kijk, ik heb een, uh, ik heb een, uh, een officieel antwoord. Nee. <lacht> Want daar ga ik niet over. Dit, uh, nee, ik vrees dat hij niet kan blijven. Ik vind dat hij wel moet blijven. Ja, dat is jouw goede recht. En uh, ik moet ook zeggen dat de Nederlandse overheid hier uh, geweldig heeft lopen klungelen... Uh, ja, moet ik... hij daar dan uh, de dupe van zijn? Moet dat ten koste van hem gaan? Als ja. u al zegt van de Nederlandse overheid heeft lopen klungelen... Ja. dan moeten wij echt hand in eigen boezem zeggen en zeggen... het is onze fout, jij krijgt een visum. Ja, nou een verblijfsvergunning uh, zou hij krijgen. Want ja, een visum dat, uh, dat, dat krijgt hij sowieso wel. Nee, maar uh, ik zou er zelfs voor zijn om uh, op een gegeven moment te zeggen... als de overheid niet binnen een bepaalde tijd een beslissing neemt... dan mag je blijven. Hij is hier al acht jaar, hè? Ja. Dat is, nee, al, maar... dat is al behoorlijk be, een bepaalde tijd. Tuurlijk. Maar Terwijl toch... ik even naar de deur loop, want ja. uh, volgens mij... Uh, dat zou nou toch mooi zijn als Mauro hier bin, met drankjes binnenkwam. Maar dat is niet zo. Het is uh, barman Luc. Oké. Okay. Ja, dat had ook nog gekund. Ja. Nou ja, ik... hey, goedenavond. Dag meneer. Een rood wijntje? Ja, voor mij alstublieft. Ja, alstublieft. Ja. Dank je wel. Nee, maar we moet, moeten wel even, even heel precies zijn. Want dit is, dit is echt een hele gevoelige zaak. En ik merk ook gewoon uh, bij de bakker en bij de buren, hè, iedereen praat erover. Maar de, de, ouders, de pleegouders van Mauro hebben ook al vier keer een afwijzende beschikking uh, in huis gehad. Daar zijn ze steeds in beroep, uh, tegen in beroep gekomen. Dat kan allemaal in Nederland. Dat is allemaal juridisch uitgewerkt. En zo hebben we natuurlijk acht jaar lopen, lopen sleuren. Uh, maar nogmaals, ik, kijk, ik ben er heilig van overtuigd... want Gerleers Leers is in dat opzicht ook een, ja, een emotionele man. Die heeft volgens mij echt alles geprobeerd... Uh, wat er kan om Mauro uh, hier te houden. Je zou op een gegeven moment nog kunnen zeggen... we maken een uitzondering voor Mauro. Dat kan Gerleers. Leers? Dat kan Gerd Leers. Maar we weten allemaal... Uh, ik heb het toevallig vanmiddag nog van de medewerker van Gerleers Leers uh, gehoord... iedere beslissing die hij neemt... Die wordt gewopt, zoals dat heet. Wet openbaarheid van bestuur. Dus dan moet hij met zijn motivering... met zijn water voor de dokter komen. En dan hebben we onze goede vriendin Carla van Os. U kent haar misschien niet, maar ik wel. Dat is de mevrouw van Defense for Children. Dat is een zeer gemotiveerde dame. Uh, die hebben ook geld, worden gesponsord. Uh, prima. Maar zodra we bij Mauro X doen... Dan komt zij onmiddellijk met de andere dossiers. En hoeveel zijn dat er? Ja, dat, daarvan wordt nu gezegd 75. En als die. Nou, 75. Ja, en als die nee, zo gezegd maar, net zo schrijnend ja, zijn, zoals jullie zo, dat dan noemen? We, we, hebben dat, we hebben dat gemerkt met de Afghaanse meisjes. He, de Afghaanse meisjes die dan in Nederland ingeburgerd zijn. Binnenkort krijgen we een discussie over de Afghaanse jongens, want die zijn ook ingeburgerd. En zo hollen we het vreemdelingenbeleid uit. Ik weet dat het. Hard klinkt, maar ik, ben, ik heb zelf een paar jaar die portefeuille beheerd. Dus een hele moeilijke portefeuille. Ook een hele, uh, ja, leuk is niet het goede woord, maar hele interessante portefeuille. Ja, en uh, laten we eerlijk zijn: niet iedereen kan een plekje vinden in West-Europa. Nee, maar deze Mauro en laat het nog uh, 75 andere zijn. Proost. Proost. Oh, ja. Ik ben niet zo'n tikker, maar goed. Een <laughs> klinker. Ja, nee, deze Mauro, en laten het nog 75 uh, mede-lotgenoten zijn. Uh, dat zijn geen uh, gelukzoekers in West-Europa. Nee. Hij zit er al uh, acht nee, jaar. Te lang. Veel te lang. En dan zeg ik bij mezelf: van ja, dat is dan onze fout. En uh, graag uh, ja. mag je Nederlander ja. worden. Nee, maar ik. ik, ik... En wat zijn er 75? Ik heb hartstikke bewondering voor je, voor je, voor je invalshoek. Ik begrijp je ook. Uh, maar we hebben hier te maken met juridische problemen... vreemdelingenwetgeving op een harde manier. En uh, ja, zoals de zaken er nu voor staan, mag die niet blijven. Nou, maar ik las in de Volkskrant volgens mij twaalf hoogleraren... Die, hadden, die hebben gezegd van nou, minister Leers heeft de bevoegdheid om daarvan af te wijken. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, wat let hem? Ja, wat let nou, het CDA? Dat, dat heet nou die beroemde discretionaire bevoegdheid. Maar ook, ik heb dat net al even uitgelegd met die wet openbaarheid bestuur... ook discretionaire bevoegdheden die moeten netjes omschreven worden. En we kunnen gewoon niet uitzonderingen gaan maken voor de een en dan vervolgens de andere week dat niet meer doen voor de ander. Dit is nou eenmaal ja, een slachtoffer van a, een hele lange procedure... en b, dat moet ik toch Carla van Os uh, nageven... ja, er liggen nog meer van dit soort dossiers op de plank. En dan iedere keer maar weer zeggen, u blijft. Ja, straks, ik zeg het nu even heel hard... straks gaan er nog veel meer moeders en vaders hun kinderen in Afrika op het vliegtuig zetten. Zo van, die blijven uiteindelijk wel in Nederland. En dat kan dus niet. Nou, dat, daar ben ik het niet mee eens. Maar goed, wel, hier gaan we straks, uh, straks gaan we hier teveel discussiëren. Want dit was natuurlijk het politiek correcte antwoord. En dan nu gewoon even het uh, Wim van der Kamp antwoord. Moet uh, Mauro blijven of niet? Nee. Ja, ik kan, ik, ik kan hier niet als een soort gespleten persoonlijkheid... Uh, nou, uh, allemaal antwoorden gaan het, zitten het, geven. Het CDA is één grote gespleten persoonlijkheid momenteel. ja. Dat is even een politieke partij in verbouwing, eh, zoals dat deftig heet. Nee, nee, maar ik ben ook... Uh, kijk, uh, het doet mij natuurlijk ook wat. Als die jongen, hè, wij hadden vandaag dat voetbalteam uh, van die jongen op, uh, op bezoek in het congres. Als je zo'n uh, jongen ziet en dan met die prachtige zuidelijke tongval... dan denk ik ook bij mezelf, wat moet die jongen in Angola? Toevallig stond er vandaag een stuk in trouw over drie jongens... die terug zijn gegaan naar Angola moesten terug. Niet eenvoudig, hebben het niet eenvoudig, maar het is wel te doen. Het is wel te doen. Ja, maar goed, als ja, maar ik, daar, als daar gaat, als gaat ik... het toch niet om? Deze jongen zit bij een gezin, daar zit hij al acht jaar. Hij is een, ja, een, een nee, broer, maar... <kijf> hij is een zoon. Daar gaat het om. De tragiek die... van ons vak is dat het daar wel om gaat. En kijk, nogmaals, goed, ik herhaal mezelf nu. Jij hebt die emotie van heel veel Nederlanders... Maar ik schaam me dan nu maar even in het kamp van Gert Leers. Gert Leers, maar ook, dat geldt ook voor Siebrand van Haas, Mabuma en ikzelf. Die die vreemdelingenportefeuille goed kennen en uh, zo goed mogelijk proberen te beheren. Die zeggen op, hun, of, uh, op onze beurt, zeggen wij, ja, dit is juridisch, is dit zo wankel... Daar kunnen we gewoon niet aan beginnen. Nou, maar als u die bal speelt, dat vind ik ook interessant. U zegt, ik heb de emotie van vele Nederlanders. Uiteindelijk zijn jullie toch allemaal volksvertegenwoordigers. Jullie moeten het volk vertegenwoordigen. Ja. En als ik dan zie hoeveel mensen ook in het CDA... Uh, voor uh, het blijven van Mauro zijn... dan stel ik me ook wel vragen bij uh, de volksvertegenwoordiging uh, van het CDA. Ja, nou, dat is een hele goede vraag van jou. Maar, of een hele goede opmerking... daarom hebben wij vandaag op dat vermetelen congres... Ook een motie aangenomen dat het anders moet met die AMA's, met die he, minderjarige alleenstaande asielzoekers. Maar dus degene die het veroorzaakt heeft dat de wet beter gaat worden, die is nog altijd de klos. Nou ja, het, is, het gaat hier natuurlijk om meer casussen dan alleen uh, Mauro. Je weet dat we met, met Mauro en eventueel zijn studievisum enzovoort enzovoort het een en ander proberen te doen. Maar een volksvertegenwoordiger die wordt ook geacht de wetten toe te passen. De, wet, nee, laat ik het zo zeggen. de wetten te kennen, de wetten toe te passen... en de wetten te veranderen indien nodig. En wij kunnen niet met de emotie van de dag... want voor hetzelfde geld zat daar een vreselijke hork. En ja, zouden maar, we allemaal zeggen, weg ermee. Maar straks, er ook een beroemde CDA-zin... Ja. straks krijgen we weer te horen... ja, met de kennis van nu had Mauro mogen blijven. Ja... Nou ja goed, als die wetten veranderd worden, dan, uh, maar dat is altijd zo met helaas met wetten. Hè, dat is hetzelfde als toen we de, dood, de doodstraf uh, afschaften. Degenen die daarvoor uh, uh, uh, waren vermoord of waren opgehangen, net hoe je het noemen wilt. Ja, tegenwoordig doen we dat gelukkig in Nederland niet meer. Daar hebben we wat van geleerd. Dus dan ja. kunnen we toch ook over, over het geval Mauro kunnen we toch ook wat van Nogmaals, geleerd hebben. Als je in individuele asielzaken, vreemdelingenzaken, als je daar gaat werken via de sympathie en de emotie van het moment, dan krijgen we volstrekte willekeur in dit land. En dat kan echt niet. Daar ben ik hardgrondig met u oneens. Nou. Dat mag gelukkig. Uh, maar even terug naar dan, uh, nou, laten we het dan maar over de partij in. Hoe noemde u het? Verbouwing. In verbouwing. Ja. Want uh, u heeft uh, heel lang in de Tweede Kamer-fractie gezeten van ja. het uh, CDA, volgens mij 23 jaar. Ja, klopt. Uh, hoe groot is nu de druk op uh, de zeg maar dissidenten uh, Koppenjan en Ferrier? Groot. Die is groot. Ja. Kijk, ik ben zelf uh, jarenlang fractiesecretaris. Maar is dat niet onmenselijk dan als die druk zo groot is? Nee, dan moet je niet in de politiek gaan. Ja, maar zij mogen toch een eigen mening hebben? Ja, maar niet als je beloofd hebt om het verkiezingsprogramma uit te voeren. En niet als je beloofd hebt om in een fractie samen te werken. En natuurlijk echt. Kan... Maar dan heb ik, het, oh, oh, oh. heb ik het congres van vorig jaar dan helemaal gemist. Want daar werd juist gezegd van ja, er mag een ander geluid ook uh, zijn binnen ja, het CDA. Ja, tuurlijk. En tuurlijk. nu mag het plotseling weer niet. Nee, nee, dat nee, mag ook. Dat mag ook. Maar we hebben. Even voor de goede orde. Wij hebben dat mooie congres gehad, 2 oktober 2010. De DVD is nog te koop. 5.000 man in, uh, in, uh, Arnhem. in Arnhem. Daar hebben we toen met 68 tegen 32 procent gezegd... wij gaan dit kabinet aan. Zo'n fractie heeft zich daarbij neergelegd. Ook zij. Want uit, zij hebben zich uiteindelijk niet verzet. Maar ook die 32 procent moest gerespecteerd worden. Die 32 procent moest gerespecteerd worden, maar niet op eigen gezag... Ik ben, wat ik net even wilde zeggen. Ik ben jarenlang fractiesecretaris geweest. En inderdaad, binnen het CDA hechten wij aan fractiediscipline. Vanmiddag is het ook gezegd in de speeches. Zowel van uh, Van Haas Mabuma als Van Hagen. Ja, maar die hebben makkelijk praten. Nou, dat mag je niet zeggen. Sybrand, die heeft het natuurlijk hartstikke moeilijk met die twee. En uh, ja, daar hoef ik ook niet uh, medelijden mee te hebben. Maar je moet even weten hoe zo'n fractie werkt. He, dit zijn 21 mensen, die moeten moeilijke beslissingen nemen. En dan is een vorm van collegialiteit waarbij je bij elkaar blijft... die is wel gewenst. Maar opnieuw, het zijn ook weer volksvertegenwoordigers. Ja. Zij zijn de twee, die, die 32% van vorig jaar... Nou, eigenlijk een gezicht geven. Nou, dus mag ik vind zeggen dat zeggen, zij een eigen stemgeluid mogen hebben. Ja, dat, dat is ook zo. Ze mogen ook een eigen stemgeluid hebben. Maar als op een gegeven moment het CDA bij, bij te veel beslissingen... de fractieleden allemaal hun eigen zin gaan nee, doen... Ik heb ze een jaar lang niet gehoord. Nou, Verrier dat, en Koppian. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Nee, dat... Nou goed, u zit natuurlijk niet bij die interne discussies... maar we, we, we, we, we, we maken het nodige mee wat dat betreft. We discussiëren ook, uh, ook erg veel. Nee, ik zou het nu wel op prijs stellen... als de CDA Tweede Kamerfractie met één uh, stemgeluid stemt. Maar meneer Van den Kamp, u weet het zelf toch al. Het is al te laat. Hoezo is het al te laat? Ja. Het is nu... Uh... Nee, de, de, de, ja, de splijtswam is al gezaaid. Nee, dat is zo. Dat kan dinsdag uitkomen wat er uitkomt, maar... Ja. Nee, maar dat is ook een beetje de makker van het CDA op dit moment. Uh, wat ik zei, we zijn een partij in verbouwing. Uh, Sommigen zeggen in ontbinding. Ja, maar de, dan moet je... Uh, ja, goed, dat, dat, dat zal de concurrentie dan wel zijn. Dat, uh, dat geloof ik best. Uh, nou, dat trekt me niet zoveel van aan. Nee, het is... Uh, kijk, aan de ene kant is het CDA een geweldige partij. Uh, dit land is een heel rijk land. Goed ontwikkeld land. is een heel net land. Hè. Ik zie nu ook andere landen. Als ik in Bulgarije en Roemenië kom... dan denk ik, nou Nederland, wees maar een beetje zuinig op je zaak. Maar... Uh, eh, het, het CDA moet wel een richting zien te vinden. Wel een richting uh, ontwikkelen. Maar en, hoe lang gaan ze daar nog over doen? Ze ja, zijn dat, toch dat al een jaar bezig? Lang. Ja, dat ja, duurt veel te lang. Dat ben ik met u eens. En uh, da, nou ja, dat was dan misschien ook een beetje mijn buikpijngevoel. Uh, Kijk, als ik vandaag uh, het, het trio uh, Petom, Rut Petom, de partijvoorzitter... Maxime Verhagen, onze eerste man in het kabinet... en Sybrand van Haarsma-Buma... als ik ze zie hoe hard ze werken dan denk ik, ja jongens, er wordt hard genoeg gewerkt. Persoonlijk denk ik wel eens dat politici te hard werken. Hè. Je kan beter wat tijd nemen voor reflectie dan en voor al dat vergaderen. Allemaal maar, motorrijden? Uh, allemaal motorrijden, zou goed zijn. politiek zou er heel anders uitzien. Nee, maar ik, uh, ik draai er niet omheen. Maakt heen. u zich zorgen om het CDA? Ja. ja, ik maak me echt... Nou ja, grote zorgen, dat klinkt zo dramatisch. Maar kijk, je moet niet vergeten, we, we hebben op verschillende fronten het tij niet mee. Onze samenleving... deconfessionaliseert uh, steeds verder. He, dus het hele idee... van je, bent, uh, je hoort tot een bepaalde zuil... en je bent katholiek opgevoed en je was van de... Van de gereformeerde kerk en zo. Maar dat da speelt al sinds de jaren tachtig. We zitten nu in 2011. Ja, maar, nee, maar ik, ik heb altijd gezegd... het is misschien wel een aardige, aardige mededeling... maar Jan-Peter heeft het als het ware... een beetje gemaskeerd. He, de deconfessionalisering die onder kok 1 en kok 2, dus paas 1 en paas 2... zag je die helemaal doorzetten na onze verkiezingsnederlaag in 1994. Maar in 2002 zijn wij toen weer de grootste partij geworden. Dat zijn we acht jaar geweest, tot 2010. En Jan-Peter heeft eigenlijk een beetje met dat krachtige CDA... die hele maatschappelijke ontwikkeling van die deconfessionalisering... een beetje toegedekt. Ja, niet bewust, maar dat is als het ware gebeurd. Nou, toen wij op 9 juni, 2000, was het 9, juni? Ja, 9 juni 2010 de verkiezingen verloren... toen zag je eigenlijk pas de dag daarna hoe naakt wij waren... om het eens mooi bijbels te zeggen. Tegelijkertijd zie je, in, dat merk ik ook in Europa... er gaat een golf van nationalisme door, door Europa. Mensen zijn bang... Derde punt. Er zijn populistische partijen aan de macht. Zowel in Nederland als in... De, hè, kijk even wat er in Frankrijk euh, gebeurt. Ja, en dan komt dat CDA met zijn eeuwige, genuanceerde... gebalanceerde, voorzichtige geluid, overal rekening mee houdend. Hè. Ja, en dan zegt iemand anders die zegt... Ja, maar het gaat hier alleen om Henk en Ingrid. Ja, ja en dan, dan haken wij een beetje af. En dat, ja, dat is moeilijk. Uh, u, u zei van ik ging een beetje met buikpijn naar dat uh, congres. Nu kan ik me voorstellen dat dat kwam door uh, de affaire Mauro. Dat u dacht bij zichzelf, nou dat komt misschien uh, te veel naar voren. Maar het was natuurlijk ook wat er in de NRC verscheen uh, deze week. Over uh, dat uh, uh, CDA-prominente, CDA dus gemeenteraadsleden, uh, mensen gedeputeerden, burgemeesters... Uh, 5% vindt dat het goed gaat met het CDA. Dus 95% vindt dat het niet goed gaat met het CDA. En 3% wil Maxime uh, als leider, Maxime Verhagen. Dus 97% wil Maxime Verhagen niet als leider. Dat zijn cijfers waarvan ik uh, denk bij mezelf... nou, als ik in het CDA zat, ik zou toch uh, zorgen voor verandering. Er moet iets gebeuren. Ja, ja nou ja, kijk... Op de eerste plaats, die, die cijfers en ook, ook uh, laat ik het eerlijk zeggen... die hele toonzetting van de, van de NRC van vrijdag... die beviel me van geen kanten. Want je kan iedere negatieve boodschap kan je dubbel uh, negatief maken. En daar heeft de NRC, op, uh, zeker als het over Maxime gaat, wel een handje van. Nee, uh, we staan er niet goed voor. D er moet wat gebeuren. Uh, we hebben de weg terug nog niet gevonden... Vandaag zijn er dus tussenrapportages geweest van die twee belangrijke commissies. Nou, Rut Peethoom, ja, dat is helaas misschien in de pers niet zo opgevallen... maar Rut Petom heeft de nieuwjaarsreceptie van het CDA omgezet in een extra congres. Dus er wordt niet geborreld, maar er wordt gewoon vergaderd op 21 uh, januari. En ja, moet we even kijken. Uh, Sybrand, je ziet Siebrand uh, zich ontwikkelen, Hij heeft het goed gedaan. Bij is acht... dat de nieuwe leider van het CDA? Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, het aanwijzen van de nieuwe leider op dit moment. Ik, ik, weet, ik begrijp dat jullie daar allemaal om, om zitten te roepen. Maar, het, het, dit is... ja, maar dat is zo mooi aan u. U, bent, u, u zit nu in, uh, in Brussel, iets meer op afstand. U kan ja. het van afstand beschouwen. Doe ik dus ook. Ja, wie is voor u dan de gedoodverfde nieuwe leider nee. van het CDA. die met het nieuwe verhaal komt? Ja, die heb ik niet. Die, die, die heb ik gewoon niet op dit moment. Nee, er zijn, uh... dat, daar wordt het verhaal niet sterk van. Nee. Nee, maar goed, ik kan hier nu wel gaan roepen. Uh, meneer X of mevrouw Y uh, moet het worden. Maar dan, dan zou ik het ook moeten zien. En, maar als uh, u al niemand ziet die het zou kunnen. dan ja, maak ho, ik, dan ik me helemaal zorgen. Ho, ho, ho. Je moet op. praat met een jurist. Hè? Uh, <lacht> twee verschillende dingen. Ja, uh, uh, ziet u potentiële kandidaten? Dan zeg ik ja. Ik zie, ik zie best poten. Nou, Siebrand heb je net zelf genoemd. Uh, Mirjam Sterk uh, is genoemd. Uh, misschien wel de partijvoorzitter zelf wel. Dat moet je ook nooit uitsluiten in, in dit soort uh, kwesties. Maar daarvoor vroeg u aan mij, wie is de gedoodverfde kandidaat? Nou, die heb ik nog niet uh, gezien. Nou, laat ik dan zo vertellen. Wie komt met het verhaal uh, waardoor het CDA terug op de kaart uh, komt te staan? Ja, dat zal in eerste instantie toch het duo uh, uh, uh, Sibrand van Haas Mabuma zijn... en Rut Petoom. Rut Petoom vanuit de partij. Want vergis je niet, wij zijn, uh, we hebben 60.000 leden. Die moeten gemanaged worden, die moeten gemotiveerd worden. Sibrand is onze eerste man in het politieke spectrum van de, van de Tweede Kamer. Ik denk dat die twee uh, het verhaal in 2012 zullen moeten vertellen. Als dat niet gebeurt, dan wordt het heel moeilijk. Maar eigenlijk hadden ze het verhaal al in 2011 moeten vertellen. Ja, maar dat is er niet. Kijk, uh, dus het is een verloren jaar. Nee, nee, nee het is geen verloren jaar. Nee, dat in, in dit jaar is er heel veel gebeurd. Uh, kijk ook even hoe onze ministersploeg... Kijk even naar Jan Kees de Jager, hoe, hoe die zich ontwikkelt. Uh, de, de, de, we hebben een nieuwe partijvoorzitter gekozen. We hebben veel te lang een interim uh, partijvoorzitter gehad. Ook omdat het partijbestuur het niet eens kon worden... over hoe het nou precies moest, zo'n nieuwe partijvoorzitter kiezen. Nee, nee, 2011... Maar dit gaat om de poppetjes, hè? U noemt allemaal poppetjes op. Maar daar is niet een ideologie uh, in 2011 uh, vormgegeven. Nee, maar die, die komt eraan, hè? Ik, ik, ik ben er wel in dat opzicht... Maar dat zijn... Ja, sorry dat het zo, uh, zo juridisch wordt, maar... Het zijn twee verschillende dingen. Ik ben er heilig van overtuigd dat er op 21 januari 2012 een heldere boodschap ligt een modernere CDA-boodschap. Wanneer zei u? Januari 2012. Dat is over drie maanden. Dat is over drie maanden. Ja, nee, maar we hebben vandaag... Ja, dat hebben jullie door de kwestie Mauro natuurlijk allemaal niet zo kunnen volgen. Maar we hebben vandaag die tussenrapportages gehad op, uh, op, het partij, op de partijcongres... over hoe ver die commissies zijn. Maar daarna krijg je natuurlijk inderdaad uw vraag van wie gaat het vertalen? Wie gaat het de mensen uitleggen? Wie, wie worden de boegbeelden? Nou ja, dat zal de, uh, in 2012 uh, zich moeten ontwikkelen. Maar dit moet dan toch ook in januari 2012 uh, bekend ja, het zijn? Ja, dat hoeft er niet één te zijn. Nee, maar, Goed, nee, nee. maar anders verspil je weer een jaar als CDA. Ja, de... maar je moet, niet, uh, je moet niet nou alles op... Kijk, uiteindelijk moet er een lijsttrekker zijn voor 2015. En laten we eerlijk zijn, de lijsttrekker 2015 is ook de partijleider. Dat zal ook de partijleider worden. Maar of we die nou, uh, die hoeven we echt niet meer. Nee, uiteindelijk gaan. moet een partij... Uh, zoals die nu uh, als, als fractie opereert. of een partij met waar u van nu zegt er zijn 60.000 leden. wat er heel veel zijn. die hebben een roerganger nodig. Ja. Dat is wat er moet zijn. En dat kan niet zo lang in een vacuüm uh, zijn. N nou ja, je, je moet even oppassen. Want wij hebben natuurlijk. Uh, er is altijd wel een enorme projectie geweest op Lubbers. En er is altijd wel een enorme projectie geweest op Brinkman. En projectie geweest op Balkende. Maar ondertussen hadden we toen ook. Een fractievoorzitter in de Tweede Kamer zijn de Verhagen. We hadden ook een fractievoorzitter in de Eerste Kamer, zijn de Jos Werner. We hadden toen ook een Europese uh, fractieleider. Dus ik zou ik ben het helemaal met u eens. Het mooiste zou zijn als we een helder boegbeeld hebben: eentje die er staat, die er is, maar die fase zitten we nu niet. Bent u blij dat u in Brussel zit? Ik... Dat u denkt bij uzelf, nou, wat er nu allemaal bij het CDA nee. speelt in Den Haag. Ik ben blij, ik nee. zit in Brussel. Nee, nee. nee. Ik, ik sta helemaal niet bekend als een uh, vluchtertje. Want uh, ik, ik loop er eerder naartoe, naar het probleem, dan dat ik erbij wegloop. Ik ben wel heel blij dat ik in Brussel zit. Maar niet om die reden. Nee. Brussel is gewoon... Uh, ja, u hebt er zelf gewoond. Ja. Maar uh, Brussel is uh, dat Europese proces... Ja, je ziet het sinds ik er ben. Het wordt steeds belangrijker. Ja, klinkt, sorry, luisteraars, klinkt een beetje aanmatigend. Maar uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik leg het de mensen altijd zo uit. Eén, ik wist niet dat ik zo toe was aan iets nieuws. Want ik had het geweldig naar mijn zin in die Tweede Kamer. Ik hoefde daar ook niet weg. Het ging allemaal prima. Totdat ik deze kans kreeg, die heb ik toen gepakt. En toen dacht ik later... Wat een energie krijg ik hiervan. Dat is mijn tweede opmerking. Ik kan iedereen aanraden om op zijn 55e nieuwe baan te zoeken. Het is echt heel erg leuk. Alleen ja, wat ik ook tegen andere mensen zeg... het valt me wel een beetje tegen als het gaat over de fysieke het reizen... het slapen in twee verschillende bedden... het wonen in twee huizen. Maar verder is Brussel... Is, als je de kans krijgt om van de Tweede Kamer... naar het Europees Parlement te gaan... Nou, dan je tot de gelukkigste mensen. En dan heeft u het niet alleen over als mensen van de Tweede Kamer naar uh, Brussel te gaan. maar ook bevoegdheden. Ja. Overhevelen van de Tweede Kamer naar, uh, de, naar het Brusselse ja. parlement. Ja. het ja. Europese parlement. Ja? ja. ja. Nou, moet... daar ga ik zo meteen met u uitgebreid over praten. maar oh. om dit moeilijke hoofdstuk van het CDA toch af te sluiten. Heeft u een vrolijk liedje meegenomen? Zeker, een heel vrolijk liedje. Ja, want ja. het is wel even nodig. Hè, ja, omdat... maar dan had ik, overigens toen ik dat uitzocht. ja, sorry, het spijt me om, maar dat dat opzicht ben ik misschien uh, niet.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 Nee, maar ik neem aan... Ja, ik ga het nog niet helemaal afkomen. het is echt een mooi en zwoel en passievol nummer. En ja, maar, ja, maar er hij zit veel is ook een, in. Een, mooi, zwoele, een mooi zwoele man. Met een ja, soort maalroop. Ja, nee, ik, ik kan, nee, u moet mij niet dit soort vragen stellen. Nee, nee, nee, nee lukken, dat ja. snap ik. Nee, Maar in ieder geval, als, dat, als dit nummer dan uh, opstaat... als jullie aan het uh, koken zijn... Ja. Dan, dan is het toch wel een speciale sfeer. Ja, nee, maar dit is ook de, de, de, de mooie zaterdagavondsfeer. Van, uh... Kijk, ik kende deze muziek ook niet...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 Het is niet zo niet zo moeilijk als je denkt. me is niet zo moeilijk als je denkt. Het is niet zo moeilijk als je denkt. que is Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mio tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Ta-da! Me gustas mucho, me gustas mucho tu tarde o temprano seré tuya, mío tu serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tu tarde o temprano seré tú. Mio serás. Me gustas mucho, mucho Me gustas mucho Tardio, temprano, tuya. Mio, <coughs> Tja, Me gusta mucho van Rocio Dursal.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 Nee, een beetje reflectie in het leven, dat uh, daar hou ik van. En ik kan je ook voor op de motor doen, maar goed, niet weer die motor. Ja. Volgende vraag. Ja, <laughs> wordt het te persoonlijk hal dan? Nee, nee, nee, no, nee, nee, nee, nee, want ik, nee, nee maar goed, ik. ik... Wa wa want, wa u, u, waarom houdt u uw persoonlijk leven dan zo uh, gescheiden? Nou, of, ah, dat... omdat het van mezelf is. Ja. Ik, ja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 Ja, ik hou ook nogal van clean uitstraling. Ja, ik kan er niks. Ja, ik hou... ja zo zit ik in elkaar. Maar waarom ben je. Ja. ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan mijn genen vragen. Of aan mijn ouders. Nee, ja, maar u bent dus wel blijkbaar heel erg duidelijk bezig met de marketing van Wim van der Kamp. U weet heel goed wat u wil uitstralen. Ja. En u bent een gepassioneerd mens, maar u denkt bij uzelf... oh, ik mag er niet veel aan zien. Nou, het gaat niet zozeer om mogen, maar ik, eh, we hebben het net even... in het begin van dit gesprek over Mauro gehad. Hè. Dat is echt een heel emotioneel dossier. Ook voor... voor, voor ik, ik zie, uh, ja, niet om iedere keer weer met Gert Leers op de proppen te komen... maar ik zie gewoon, als je Helkosje gisteravond Bleker zag bij... of, uh, sorry, de heer Bleker bij Paul en Witteman, dan, dan, dan zie je dat, nou, dat, dat vreselijke CDA-woord worsteling... dat wil ik ook niet gebruiken, want het is een afschuwelijk woord. Maar ik, ik heb liever dat politici gewoon helder uitstralen van... dit zijn de argumenten, dit is ons standpunt en daar gaan we voor. Ja, en uh, of ze nou slecht of goed geslapen hebben, dat... Ja, nee, maar goed, vind ik vind niet relevant. Ik heb ook even naar Paul Witteman gekeken... en ik zag ook uh, de worsteling van Bleken. Maar ik zag ook hoe hij dat papiertje met die uitnodiging voor uh, uh, Mauro... voor de voetbalwedstrijd van vanavond gaf. En dat vond ik echt gênant. Maar, goed, ja, maar weet je wat dat nou is? Ik nee, heb... de, dat, uh, oh, daar gaan we wil het niet weten. over hebben. Nee, oh, ja, okay. nee Ik heb het veel liever over uw passie. Ja, nee, maar ik wil er toch iets over zeggen. Want wij hebben allemaal mediatraining gehad. En in de mediatraining leer je wat je wel moet doen en niet moet doen. En wat ik nou zo... Dat briefje, dat had hij niet moeten doen. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar toen zag je wel even Henk Bleker bovenkomen. Ja. En dan vind ik... Ja, ja, dat kan je maar wel je zeggen. Maar je zegt tegen iemand... Je krijgt dat geen verblijfverluging... Ik. Nee, dat weet ik allemaal. Maar je krijgt wel, uh, ik kan je wel meenemen naar Twente ja, PSV. Maar jij vraagt, aan de ene kant vraag je aan mij... Van, Toon nou eens wat emoties. Of laat eens zien hoe je in elkaar zit. Nou, op dat moment zag ik gewoon... Henk Bleker die was aan de ene kant opgelucht... Dat dat blokje... Mauro, he, met een toch steeds doorvragende pauw en witte man voorbij was. Want ze gingen over naar geloof Chabot of zo, of naar die mevrouw van dat mutsen, Mutsenboek. En toen dacht bleek er van wacht even, ik heb nog wat. En dan zie je toch dat ja, alle ja, mediatrainingen ten spijt. Nee, maar dat kan je dan toch achteraf doen. Dat hoeft toch. Ja, ja, ja, dat had gekund. Ik, had het echt. Echt, ik dacht echt bij mezelf, dit is heel slecht. Ik vond het echt niet goed. Ik was echt niet. Uh, nee, vond ik echt heel. Ik, ik, gênant. ik vond dat Mauro er goed op reageerde. Maar goed, we hadden het over uw passie. En uw passie ligt natuurlijk gelukkig, net als de mijne, ook een beetje in Brussel. Ja. En we hadden het net al voor de plaat over het feit dat u enorm voorstander bent dat er toch veel vanuit Den Haag over wordt geheveld richting Brussel. Nou, ja, is eigenlijk al gebeurd, hè? Ja, met dat u richting Brussel ging, is er veel. Ja, helaas kwamen we toen in crisis. <laughs> maar uh, nee, maar even voor de duidelijkheid, wij moeten. En dan was het alleen maar om, om, om die meneer Sarkozy een beetje in de touwen te houden. Want uh, daar gebeurt natuurlijk ook. En, en niet te vergeten de premier van Italië. Wij moeten dus, als het over economisch bestuur gaat... moeten wij veel strakker gaan samenwerken in, in Europa. Maar dat is iets anders dan dat u in 2009 zei toen u de verkiezingen inging voor het Europarlement. Dat klopt. Ik, ik, ik, uh, ik ben geloof ik ook een van die weinige politici die, die gewoon fouten kan toegeven. Ja, dat zijn er niet veel. Maar u bent toch een CDA. Er. Ja, hoezo? Zijn CDA CDA's daar in het bijzonder uh, nou, slecht in? Of, uh, ja, ik vind dat ze niet heel vaak hun fouten toegeven. Nee, maar ik vind überhaupt dat politici in de algemeenheid hun fouten niet toegeven. Maar oh. ik geloof niet dat dat typisch van het CDA is. Ik bedoel, als ik soms, uh, ja, laat ik zeggen, politici van andere partijen... laat ik niet te persoonlijk worden, uh, zie draaien... dan denk ik, nou, dat, uh, dat had wel anders gekund. Nee, maar ik, ik, heb, uh, ik heb een heel, uh, heel leuk leerproces doorgemaakt... Uh, maar goed, dat heb je gezien uh, van de zomer... Is binnen het CDA een beetje in zijn algemeenheid uh, een wending uh, geworden. Want ook Siebrand houdt nu de verhalen van... denk erom, de toekomst van Nederland ligt in Europa... en die toekomst is alleen maar gebaat bij een sterke euro. Hè, vandaag bleek nog weer eens, uh, ook uit een inleiding van Jan Kees de Jager... als je de export naar Amerika, China en India optelt van Nederland dan exporteren we nog steeds meer naar Italië. He, dus ja. die verhoudingen die zijn heel onbekend in Nederland... en die zijn heel duidelijk. En ik, ik heb... Ik, Sibinia, die heeft mij daar ook wel eens op aangevallen... in een, in een column in Elsevier. Prima over zo. Want ik, Hoe kritischer ze over mij schrijven, hoe liever ik het heb. Want daar blijf je scherp van. Maar ik heb wel een leerproces doorgemaakt. Ik zie nu... Beter dan in de verkiezingen van 2009, wat Europa voor ons betekent en kan betekenen. Want wij hebben natuurlijk met dit landje wel een gouden toekomst in, uh, in Europa. Ik bedoel, wij zijn open land. Daar moeten we over zo passen dat we dat blijven. Wij hebben gewoon hoog opgeleide mensen. We hebben hele goede exportproducten. Ik weet niet of het vandaag is opgevallen... maar we zijn nu ook alweer de grootste groenteboer van, uh, van Europa. Zeker opgevallen. He, dus uh, wij hebben zoveel kansen met een open en, economie. Maar waarom komt dit zo slecht uh, over het voetlicht? Want als je het ook weer aan de uh, Nederlanders vraagt... die hebben alleen maar uh, last van Europa, vinden ze... Uh, ze zijn bang van Europa en ze vinden dat uh, Europa gewoon uh, uh, ondemocratisch is. Ja, ik moet toch, hoewel de media altijd mijn vrienden zijn... moet ik hier toch een kritische opmerking over de media maken. De media die wouwelen ontzettend elkaar na. Die hebben dus ergens gelezen op een websiteje... het gaat niet goed met de Nederlander. Als ik gewoon met de mensen op straat praat, bij de bakker, zeker bij mijn familie dan is er een veel beter Europa-gevoel dan ik soms in al die kranten maar lees. Maar dat is grappig, dat u de media de schuld geeft. Nee, nee ik geef niemand in... nee, nee, de schuld. Goed, dat u de, het vergrootglas op de media legt. Want ja. in 2009 was u, u kritisch op Europa. U ja. geeft eerlijk uw fout toe. Ja. Maar dan kan ik me voorstellen... dat u eigenlijk meer schade hebt berokken... dan dat uh, de media gedaan heeft. Nee, nee, nee, nee, nee, want dit hele proces, even voor de goede orde... dit hele proces is begonnen met dat verdraaide referendum in 2005. Ja. Hè, toen we dus over die grondwet en waarin mijn goede vriend Harry van Bommel... de wachtlijsten in de Nederlandse zorg in het referendum schoof. Hè, van de, het ligt allemaal aan Europa. Nee, maar... En, uh, uh, uh, uh, uh, nog even één ding om mezelf uh, in dat opzicht... in een juist perspectief te plaatsen. Als een politicus niet goed overkomt in de media... of een mening niet goed overkomt in de media... ligt het altijd aan die politicus... Dat is mijn basisles. Als ik jonge Kamerleden mag opleiden, zeg ik altijd: geef nooit de media de schuld. Maar nu heb ik wel een beetje het idee: al dat gewauwel. Het verandert nu overigens hoor. Als je hoofdredactionele commentaren leest van de Volkskrant en de NRC van de afgelopen maanden, die zijn allemaal zeggen: Nederland, pas op je Europazaak, pas op je Eurozaak. Dan even maar we terug... hebben wel een paar jaar lang lopen bouwen, hoor. Even terug naar afgelopen woensdag dan. Was u in Brussel, bent u dan in dat gebouw... als daar die grote top aan de gang is met Sarkozy, met Merkel... Ja, met nou, daar kan je dus zien hoe zwak het Europees parlement zit. zijn. Wij zaten in Straatsburg. Ik heb ook, bij wijze van spreken, zondagavond... dat zou ik dus in Nederland doen, hè. In Nederland zou ik mevrouw Verbeet opbellen. En dan zou ik zeggen, Geddy. Wij gaan deze week natuurlijk niet naar Straatsburg, want het echte werk gebeurt in, uh, in Brussel. Nou, moet ik er wel bij zeggen, en dat vond ik toch knap, dat die top werd afgesloten woensdagochtend om vier uur. En om half elf waren Van Rompuy en Barroso in Straatsburg. Ja, nou, om teksten uitleg te ik geven. Ik vind dat helemaal niet knap. Ik vind het totale onzin. Ja, ik blijf ook liever in Brussel. Ja. Maar, maar, goed. Goed, daar gaat, maar goed, dan ja. nog iets. Dan even ook nog terug naar woensdag. Zijn we langs de afgrond gegaan? Ik moet helaas de uh, onvoltooid uh, verleden tijd uh, uh, uh, aanvallen. Wij lopen nog steeds langs de rand van de afgrond. Italië heeft 1900 miljard euro staatsschuld... Italië lost nu de goedkope leningen af en moet daarvoor teruglenen tegen 6%. Deze top was een hele goede top. Maar deze top, en ik ben helemaal niet zo'n fan van Barroso, maar hij had wel een mooie zin. De top is geen sprint, maar een marathon. En ik voorspel je dat ja, in maart. hebben we weer zo'n top. We, nee, we zijn er echt maar, niet mee klaar. Als het zo doorgaat. En uh, hoezeer wij beiden beide ook van Europa houden... en u als politicus en ik misschien als man in de media... ons best doen het uh, gevoel voor Europa over het voetlicht proberen te krijgen. Als dit zo doorhobbelt, dan krijgen we natuurlijk nooit de handen op elkaar... van de inwoners van Europa. Ja, maar ik vrees toch... en daarom is het ook een moeilijk vak, lid zijn van het Europees parlement. Die schulden die poetsen we niet in één keer weg... We hebben nu schuldsanering bij Griekenland uh, toegepast. Ik mag het niet voorspellen, maar ik, ik, ik, ja, ik ga ervan uit dat er meer schuldsaneringen... Er komen meer schuldsaneringen. Want anders lopen we nog twintig jaar te zeuren. Maar en dat kan dus niet. Oké, okay, maar dan, uh, wordt het nog, uh, dan wordt het ook nog spannend. Want uh, dat kan helemaal niet volgens de PVV. Nee. Dus dan heeft het CDA een probleem. Ja, maar uh, het, het grote voordeel van samenwerken met de PVV is dat we toen al hebben afgesproken dat ze niks met de euro hebben. En eh, ja, dan moet dit minderheidskabinet dus andere oplossingen voor, uh, voor zoeken. En dat gaat gelukkig. He, daar, daarin moet ik echt PvdA, GroenLinks en D66 uh, prijzen. Ook de SGP, want de ChristenUnie is helemaal de verkeerde kant uh, op aan het gaan. Uh, ja, met, met steun van die... Drie partijen heeft uh, kabinet Rutte, als het over de euro gaat, het steeds gered. En je, ja, ik, in dat opzicht moet ik de heer Wilders ook weer uh, gelijk geven. Je hoort hem ook niet zeuren dat we als het ware buiten de deur winkelen op dit belangrijke dossier. nou In ieder geval, uh, ja, we zijn ook bijna aan het einde van de uitzending. We hebben het gehad over het uh, CDA. Moeilijk verhaal. We hebben het gehad over uh, een beetje over Europa, ook een moeilijk verhaal. We moeten er toch een beetje positief uit, denk ik. Anders uh, gaan uh, de mensen deze lange nacht, want de klok gaat weer ja, terug. Heerlijk. Van deze mensen piekerend de lange nacht in, uh, gaat het goed komen met Europa? Absoluut. Nee hoor, ik ben, ik ben Nou, wat ik al even zei, want ik, vond, ja, we hebben, we hebben, we hebben pittige onderwerpen aan de orde gehad, maar we hebben ze op een denk ik verantwoorden, prettige toon uh, behandeld. Dus nou ja, ik geloof niet dat de mensen na deze uitzending zo piekerend uh, naar bed gaan. De kansen van Nederland liggen in Europa. Maar wij moeten wel, en dat geldt niet alleen voor Nederland hoor... dat geldt ook voor die andere lidstaten... we moeten wel een beetje die blik op Europa durven zetten. En nu is het toch vaak zo van... ja, maar mijn dorp en, en mijn voetbalclub en, uh, wordt allemaal bedreigd uh, door Europa... Nederland moet oppassen dat we niet een angstig naar binnen gekeerd landje worden. En sinds ik uh, in Brussel zit, zie ik dat ook wat beter, hoor. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Nederland blijft nou een open, tolerant land. Dat is wel een belangrijke uitdaging. En de sfeer is in dat opzicht niet altijd even goed. Nou, ik hoop ook uh, uh, hetzelfde. Een nou. open visie. En ook vooral tolerantie spreekt mij erg aan. Ja. Ook naar uh, de medemensen. En dan ja, durf ik toch nog één keer de naam Mauro te noemen. Ik weet dat u daar uh, niet op zit te wachten, maar oh. ik uh, wil er toch een warm pleidooi voor houden. Maar uh, ik uh, dank u in ieder geval uh, voor uh, dit aangename gesprek. En dat u toch na deze lange dag toch nog even naar de overnachting wilde komen. Ja. Uh, wat brengt de nacht uh, vanavond nog? Niks, slapen. Slapen. Ja, ik vind uh, lenzen uitdoen en uh, naar bed. Nou, dan uh, wens ik u een hele fijne nacht die een uurtje langer duurt. Ja. En uh, dat is ook een groot voordeel dat de klok terug gaat. want daardoor is er uh, zometeen een uur langer lust. Ja. Het radioprogramma met Zaraida. Ik uh, dank u wel. Wim van, van de Kamp van CDA. Graag gedaan.